Goedenavond, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Het Bevrijdingsconcert kan ieder moment beginnen. Normaal gesproken eindigt Bevrijdingsdag altijd met het 5 mei-concert op de Amstel. Maar vanwege corona is de boel verplaatst naar binnen in Carré. Onder meer Maan, André van Duin en het Metropoolorkest treden op. Ook waren er vandaag allerlei online bevrijdingsfestivals met onder meer zanger Tino Martin. Maar op sommige regionale festivals werd zijn optreden niet uitgezonden. Die mochten het niet gebruiken omdat de kwaliteit niet goed genoeg zou zijn. Op Insta zegt Tino Martin nu sorry voor zijn optreden. Hij zegt dat hij nog last heeft van een eerdere coronabesmetting. Een groep Nederlandse militairen stopt een F-16 oefening in Portugal vanwege een corona-uitbraak. Van de 120 militairen zijn er 10 positief getest. De rest zit in quarantaine en wacht tot ze veilig terug kunnen naar Nederland. En de schrik zit er goed in bij André van Tachtig uit Epe in Gelderland. Tijdens een wandeling op de Veluwe dit weekend werd hij aangevallen door een wild zwijn. André was de borstjes ingelopen omdat hij moest plassen en dat ging helemaal fout. Er werd dus tegen de grond aangeklapt. Alsof dat er een bliksemstraal, bam! En nou, toen schrok ik en toen hield ik me uh, voor onmiddellijk opstaan, onmiddellijk opstaan. Want als je blijft liggen, maar luister, die grote kop van het beest was al, want ik heb hem een klap gegeven op zijn, op zijn oog. Maar ja, toen had het wild zwijnen al flink te grazen gehad. Dus ik kijk naar beneden en denk, jezus, wat is dit? En ik voelde helemaal niets. Dus het lag helemaal open. Met een spijkerboek, dat was net of er met een schaar in was geknipt. André heeft nu 60 hechtingen in zijn been. De volgende keer gaat hij niet meer wandelen op die plek, maar pakt hij de mountainbike. Het weer, vanavond is het op de meeste plekken droog. Het koelt af tot net boven nul. Morgen weer een grijze, regenachtige dag. Het wordt niet warmer dan 11 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn nog twee wegen dicht in de regio. De N201 uit Horen-Zandvoort is dicht net voor de aansluiting met de N520 door een ongeluk. En de N246 beverwijk Dijk is in beide richtingen dicht bij Markenbinnen. Want daar ligt olie op het wegdek. Tot zover de verkeersinformatie. Wij Nederlanders zijn fan van fietsen. Lekker naar buiten, neus in de wind en trappen maar.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 Ja, wat ik bij Paul McCartney ook wel uh, uh, knap vind, dat, uh, zijn stem kan hij op allerlei manieren gebruiken. Ook hier horen we het weer. Uh, laag een beetje vol, een beetje gebroken, een beetje. Ja, ja, dat hij er ja, allemaal mee doen. Dat ja. vind ik ook goed. Ik dacht zelfs nu terwijl je dat uit aan het leggen was, ik dacht, wat bijna zegt een beetje Little Richard. Want je weet, Little Richard was, daar waren de Beatles een enorme fans van in hun uh, ja. tienerjaren. Ja. En uh, ja, hij heeft natuurlijk McCartney heeft al Kansas City gezongen en Long Tall Sally op zo'n Little Richard manier, maar ze hebben het wel gecoverd ja. toch? Ja, ja ze hebben het wel gecoverd. Het is weer geloos goed gezongen door McCartney. Schrikker. Ja. En nu komt hij met Moon Light. Volgens mij is dat een beetje hetzelfde soort stemgebruik. Ja, dat is waar. En, ja, en ja, is echt, een, ja. Heel knap, heerlijk nummer. Het is natuurlijk gewoon een, een absurd speels, een speelsnummer. Uh, de tekst is gewoon... Uh, ja, dan begin ik weer. Dan zijn ze zeggen... wat Lennon, John Lennon kan... Yeah. kan Paul McCartney ook, heeft hij waarschijnlijk gedacht. Want de tekst is volkomen absurd... en grappig, hè? En zo voor My Pyjamas in Budapest. Ik bedoel, wat, wat zingt hij? Yeah. Yeah. Inderdaad, het is een bewust... En, en het is wordplay. En, en we dachten dat Lennon... dat alleen kon met I'm the Warriors. Wat ook totaal... Yeah. Uh, geniale onzin is, maar... Ja, yeah. ik vind dit ik vind het ook... geniale onzin... Ik vind And, het, ook, uh, dus het is een mooi nummer, inderdaad. Ja. Ja. Uh, het is een beetje uh, wat hij bij O'Darling, de stem van O'Darling oh. en de stem van Media ja. a Maze, ook zo'n rauwe stem. Ja, vind ik ook mooi. Een ja. uh, heerlijk nummer. En hij zingt in dit nummer uh, op een gegeven moment ook weer, dan komen we weer met die Beatle-tijd. Dit, uh, dit is natuurlijk wel weer een stapje verder met Ram, maar van de Beatles... van het, uh, zeg maar het, uh, het, het afscheid van de Beatles. Maar hij zingt hier zo I so Stood With a Na, With a nat in mijn stomach of hoe ik dat? Een, een, een knoop in mijn, mijn maak. Ja. Ja. En dat heeft hij wel eens gezegd dat hij zich zo voelde in die tijd dat ze dus die spanning hadden met Ellen ja. Klein. Ja. met het uiteenvallen van de Beatles, dat ja. hij daar ja. gewoon met een heel slecht gevoel zat. Ja. Dus dat heeft hij er ook maar doorheen gegooid. En dat heb ik wel even op, op, opgezocht, dat kom ik vandaag tegen. Ja. Maar ik draai dit... Ik, draai, ik, ik heb RAM. Ja, ik heb meerdere exemplaren van RAM. Ja, uh, de, de, de, de yeah, extended de archive, yeah. archive Collection. Ik had natuurlijk al de oude. Ja. Yeah. Ja, dit is gewoon een heerlijke plaat. Heerlijke plaat. Ja, blijft plaats. mooi inderdaad. Uh, yeah. yeah. uh, dan moet ik aan een van jouw stokpaardjes. Jij begon over Isolated Tracks. Ja. Yeah. Ik heb het niet gecheckt, maar het schijnt dat McCartney op zijn site... had hij dit nummer als een van de weinigen... Uh, had hij de Isolated Tracks... Oh. Die kon je, dan, kon je dan overnemen van zijn site... en dan kon je daar zelf ja. mee spelen om een nieuwe oh. mix te maken. Oh, daar ga ik zeker kijken, ja. Of ja. dat nog zo is, weet ik niet, maar dat nee. is wel... Uh, dat heeft hij dus kan ja. ook... Uh, ja, ik ben gisteren voor, eigenlijk voor het eerst pas op zijn site ja. geweest, hè? PaulMcCardine.com Goed, naar de volgende, 1972. Uh, we beginnen met Bip Bibbob? Ja. Toen begon eigenlijk uh, de Wings-periode, hè? Ja, dat was uh, Wings... Ja, dat was een, was een droom van ik ga gewoon een beentje beginnen en ik ga weer spelen. Optreden en weer gewoon met z'n vieren ja. gaan toeren of zo. Met een groep, ja, groep mensen. Ik vond ook misschien toch wel, je kunt er ook om prijzen. Hij had toch wel iets heel losjes over zijn hele status als mega ja. ster als, als ex-Beatle dat losje wat hij had met McCartney 1, dat hij gewoon dacht, ik ga thuis met een home recorder, ja. ga ik een beetje, een beetje klooien, er kwam een, een prachtplaat uit. Hij had nu een band. Weet je, nou, Wings, uh, nu gaat hij echt eventjes uh, yeah. voorzitten maar yeah. hij zingt gewoon nummers als bibbop. Gewoon <laughs> ja. bibbop, zo van, jongens, het kan me allemaal niet schelen, ik ben muziek aan het maken, ik heb een bandje, laat me even met rust. Uh, ik ga gewoon... Ja, uh, yeah, ja. Yeah. <laughs> dat is eigenlijk ook wel te prijzen, hè. Eigenlijk wel Niet, niet ja, heel ja. ambitieus. Nee, ook niet die sterrenstatus pakken. Gewoon lekker alleen maar geen, voor de muziek. Het is ja. ik, een van de charmes van, van Wild Wings Wildlife, Een debuut dat het ja. uh, wordt heel erg geroemd. Het is natuurlijk, voordat ik zeg dat het geroemd wordt... ik vind het echt een heel fijn album... Het wordt door heel veel mensen heel lang als het slechtste album ja. van elkaar niet ooit gezien. Ja, en klopt op ja. het slechtste nummer op het slechtste album van elkaar. Dus oh. dat gaan we draaien. Dus, nou, zet je even schrap. Maar goed, het is natuurlijk allemaal wat de tijd ermee doet. Natuurlijk, ja. En, ja en beleven. Je mag ja, natuurlijk er ook van alles van vinden. Dat, ja. maakt, dat vind ik ook nee, prima. Nee. Uh, maar één ding is denk ik wel redelijk objectief te zeggen. Het geluid van deze plaat is heel warm. Oké. Okay. Er ja. zijn platen die hebben zo'n klankleur, zoals, ja. zoals, uh, zoals Abbey Road, ook bekend. Zeker. Een warme sound. Waardoor je gewoon lekker, uh, lekker op je gemak voelt. Ja. En, ja. en dat heeft deze plaat ook. Nou, eerlijk gezegd, Wildlife is ook niet een van mijn favoriete. Nee. nee, dat kan me voorstellen. Nee, dus, ja. uh, Draai hem wat vaker, Pim. Dat ga ik en zeker doen. Nou, ja. We beginnen nu ook inderdaad met Bib. <laughs> Het is inderdaad de titel van niks: Bibbop. <laughs> Daar komt hij. mijn geheugen. Maar ik vind het, ja... helemaal geen slecht nummer of zo. Nee. Als nee, dat ja. het slechtste nummer van de slechtste plaat is, nou dan... Uh, nou, dat, ja. dat lees je, ja. ja, ja. Maar misschien ook, uh, dat is ook echt wel zo uh, gezegd van meerdere hoeken. Maar mm, dat is natuurlijk ook toen die plaat net uit was. en Dat is natuurlijk ook het leuke vaak van uh, dit soort uh, creatieve producten. Dat in, in hindsight, soms als je het blijft draaien en het blijft een bepaald meer actueel... Ja, Dan komt het, ine het ineens weer terug. Of, het, of het, wat ze zeggen, het wordt goed ouder. Terwijl sommige muziek, ja. denken, dit is zo gedateerd. Ja, dit, dit nummer nou net niet, denk ik. Nee, nee. Uh, het is te onschuldig misschien net te zitten. Ja, ja, ja. Zodat het in 2021 nog steeds fris klinkt. Ja, ja. Ik denk ook dat hij last had uh, dat mensen te veel van hem verwachten ofzo. Dat ze dachten, nou he, hij heeft een nieuwe plaat, een uh, nieuwe band. Dat zijn een uh, Beatles 2, hè? Beatles 2.0 zouden we het nu noemen. Dus ik denk dat nee, dat, dat ook nee. mee te uh, maken heeft hoor. Ja, dat vond ja. ik dus ook op zich wel waar, waarvoor je hem ook kunt prijzen. Dat hij ja. niet te beroerd was om gewoon dit soort platen te maken. Waardoor je hoeft het niet mooi te vinden, maar hij dacht gewoon: blijf gewoon lekker bij, dicht bij mezelf. Ja, nou, uiteindelijk heeft gekregen. hij natuurlijk wel een plaats gemaakt. Zeg maar als we het hebben over Ben on the Run: ja. dat je dacht, ja, maar dit is gewoon, uh, dit is de Beatle, dit ja. is gewoon de, de het genie. En uh, terug over Wings, inderdaad. Hè? Want uh, die zijn er ook weer uh, acht, negen jaar bij elkaar geweest. Toen uit elkaar gegaan. En uh, wordt daar positief op teruggekeken op, op Wings? Uh, hij heeft hele goede dingen gemaakt met Wings. Het was ook wel een zoeken. Ja. Maar toen Wings dus opgeheven werd, toen is hij misschien nog wel veel meer gaan zoeken. Toen is hij dus met. Andere mensen weer samengewerken hè? met ja. Steve, Kennis, Steve Miller, met Elvis Costello, ja, klopt, met de Stewart. Hij heeft ja, een, ja. Van, nou, wie kan mij dat setje Michael geven? Het ja, ja. wisselend succes. Michael Jackson, ja, My, ik, ja zeg ik dat goed? Ja, ja, ja, dan las ik vandaag <laughs> nog iets over. Ja. Op een gegeven moment was hij aan het samenwerken met Michael Jackson. Uh, ging goed, ging allemaal leuk. En toen kocht Michael Jackson de rechter op van de Beatle muziek. Ja. Onder zijn neus. Hij onder zijn ja. neus. ja. En toen ja. is hij meteen gestopt met alle samenwerking met Michael Jackson. Ja, ja was dat het ja, moment? Dat ja, ja, kan ja, ja. ik me heel goed voorstellen. Ja. Maar sinds uh, een paar jaar heeft hij het ook weer teruggekocht. Hè? Dus hij, heeft nu, hij is nu eigenaar van de rechten, ja. Is dat zo? Dat ja, zou Paul mooi zijn. Niet. Ik dacht ja. dat Sony uh, nee, had helemaal de rechten. Niet. Ja, hij heeft alles ja, gehoord, Het, ja. het ja. komt hem wel toe, hè? Ja, ja vind ik ja. ook, ja. Ik weet niet, Wings was... Um, ja, Wings, heeft, hij zijn, heeft hij zijn beste plaat misschien meegemaakt met Band on the Run. Ja, maar uh, hij heeft ook ja, misschien wat middelmatige plaat met Wings gemaakt. Ja, maar op het ogenblik ja. was het een ja. vrij, vrij goede periode toch? En het ja. Wings, we moeten ja, toch even noemen: Wings Over America. Dat, moet, uh, dat is een soort, uh, soort juweel in zijn collectie. Ja, dat moet zijn, maar dat is een live uh, ja. LP. Ja, ja. ja dat ja, is ook een goede. Ja. Maar dat is ook een mix met Beatle nummers en uh, echt van alles. Ja, dat ja. is een uh, zen, ja. He, uh... maar misschien moeten we nou even My Love draaien met dat uh, bekende uh, gitaarsolo. Ja, voor wie of van Danny Lane toch? Of was het toen al iemand anders? Henry nee. McCullough, als ik het goed uitspreek. Henry, McC nog een, een mecca, maar dan McC niet McCartney, maar McCullough. And when I go away, I know my heart can stay with my love. It's understood. Ik yeah. yeah. Ja, omdat je dan ook terecht zegt van: dit was, een, dit was een moment dat iemand zei van: Laat mij die solo nou doen. Ja. Waar, waar normaal gesproken zijn, maar dat doe ik wel even. En, die, die McCullough, zeg ik het nog goed. Ja. Die heeft daar, dat zegt hij ook zelf, zijn beste solo uit zijn carrière neergelegd. Ja, geloof ik nummer. ook wel, ja. ja. En ja, het is, soms heb je van die momenten dat het allemaal wonderlijk goed samenkomt, solo en. En compositie, dit is zeker zo'n uh, zo geval. Maar veel mensen die, uh, ja. die, uh, houden ook niet van dit nummer, hè, om nee. dezelfde reden voor onze Long and Winding Road, wat ik een fantastisch nummer vind, ja. past een beetje in die traditie. Ze okay. zeggen het is veel te, veel te croonerachtig, veel te, veel te soft, het, uh, ik weet niet wat voor kwalificaties, maar ik mag muziek toch. Geweldige, geweldige, goede compositie. En hardveld tekst naar Linda weer. Hè. Yeah. Dit was ook weer voor Linda met grote foto's op het podium. Hij was ook een tijdje getrouwd met die andere vrouw, Heather Mills, naar de Ja, dat was later, hè? ja. En die was not amused. Dan ging ze mee naar een concert. En ging oh. McCartney ging My Love zingen. Ah. Dat uh, was duidelijk. Ook, maybe I'm a is ook, ook een tribuut naar Linda, maar dit nummer ook. En dan kwamen die foto's. Oh, wat leuk. Die verschenen achter de band. Ziens, ja. Ja. En uh, ja, nou, Heather dag. Zal ik naar huis gaan of zal ik dit. Uh, ik vind het helemaal niet leuk. Want uh, ik, nu ben ik toevallig met die man getrouwd. Nee, ja. Maar uh, hij is er ja. niet over Linda heen. Maar goed, hebben we nog andere uh, nummers van. Uh, want, uh, Dear Friend, is dat ook van The Wings? Uh, 1972. Oh, Dear Friend, ja. Ja, ja. Dat is. Dat is uh, we zitten eigenlijk, moeten we even terugschakelen. Dan naar Wildlife. Dat gaat over Lennon, John Lennon. Oh. Ja, dat blijft toch een terugkerend thema. Want... Uh, hoe is het eigenlijk gegaan? Op een gegeven moment is... je uh, zou kunnen zeggen... McCartney is dan begonnen... met uh, met zijn, met zijn RAM-plaat uh, daarvoor. Ja. Uh, en dat... krijgt kreeg hij zoveel... <coughs> zoveel negatieve reactie van Lennon... dat McCartney als verzoening... Dear Friends schreef. Echt een prachtig oh, okay. nummer over vriendschap. Dus is geen, geen spatje ironie of, of sarcasme. Nee. Maar gewoon van... waarin hij implicit zegt... Uh, je bent een mooi mens. Laten we gewoon uh, de strijdbel begraven. Okay. Maar Lennon ja. was niet tevreden met dit nummer. Want dat nee. andere bekende nummer van How Do You Sleep. Ja. Wat echt een heel verneindig nummer is als je dat luistert. Dat ja, kwam, was een nummer van John Lennon. Hè? Dat kwam ja. daarna dus. Ja. Lennon zei niet van oké, okay, hij, uh, hij heeft het goed gemaakt. Nee, hij moest ja. het nog even flink invrijven. Ja, zonde hè. Toch uh, twee volwassen mensen inderdaad. Wat nijt ja. en haat erin zat. Ja. Ja. Nou, laten we gauw gaan luisteren naar... Dear Friend Ik moet toch een keer uh, eens goed luisteren naar deze tekst. Inderdaad, wat jij zegt. Een verzoening of zo. Of gewoon een eerlijk, eerlijk nummer van, naar John toe. Van uh, laten ophouden met deze ruzie. Ja, zo, zo, ja. Lezen, zo, zo hoor ik het wel. Ja. Dat, ja, ja. Dat, dat echt, uh, ja, het is in ieder geval wel vast komen te staan dat het uh, tot John Lennon gericht is. En de tekst is, uh, ja. is alleen positief. Hij heeft ook veel later in zijn carrière heeft hij dat uh, heer-to-day geschreven voor Lennon. Na zijn dood. Ah, dat is echt zo'n briljante tekst. Ja, Here Today? Ik ken het niet. Staat en, en, dat en, op? Dat staat op uh, Tug of War, geloof Tag ik. Tug of War, ah, oké, okay. Here Today. Ja, ja hij heeft. Laten we het daar eens over hebben. Hoeveel die gemaakt heeft, die Paul McCartney. Hè? 25 uh, albums en zo. En heel divers, hè? wat je zei. The Fireman. Hè? Uh, oh, zijn, hij heeft ook, ook klassieke muziek gemaakt. Ja, en zo. het is ongelooflijk. De verzamelaar ja. is nou, dan zou ik nog een hele hoop moeten. Luisteren en aanschaffen. Want ik heb al die, al die uitstapjes. die ken ik ook eigenlijk niet. Jij wel? Fireman en. Nee, Fireman klassieke Dingen. Nee, nee. Liverpool Auditorium. Ja. Want hij heeft ook nog uh, elektronische muziek gemaakt. hè? Ja, uh, en daar ga ik wel eens naar luisteren. Daar ben ik ben heel ja, benieuwd naar. Ik denk dat jij daar ook wel wat ja. sneller oppikt dan ik hoor. Maar, ik heb wel geluisterd naar zijn klassieke stukjes. maar dat vond ik. Nee, ja, dat, dat, dat praat me niet zo. Nee, dat vind ik niet zo boeiend. Nou, nee, nee, nee, dat nee, komt nee. me voor. Maar ook dat is iets wat je. Uh, je moet er ook maar tijd voor. ...vinden of nemen, dat je... ...dat moet je echt gewoon een keer of vijf... ...of tien draaien. Toch waardat, wel. Waardat het ja. Inzinkt. Ja. Ik lijk me zo een klassiek stuk... Uh, ...omdat je in ja. één keer... Ik heb, ...ik heb zelf kamermuziek van Mozart... ...dat draaien we altijd bij het eten. Echt waar? Al, al tien jaar. Ja. En uh, Dit zullen heel veel mensen niet leuk vinden. Maar dat is muziek wat ik kenschijn... ...dat is af en toe wat harder... en ...af en toe wat zachter, zeg ik altijd tegen Sumpje. Mijn ja. partner. Uh, wat een fijne muziek. toch, Het is af en toe wat zachter en af en toe wat harder. Maar verder kan ik er niets over zeggen. Ik heb dus gewoon een soort zwarte, plek, zwarte vlek voor uh, klassieke muziek. Uh, ja, het is af en toe wat harder en af en toe wat zachter. Maar, uh, god, moet ik er dan nog meer over zeggen? Het is dus een serie van vijf uh, cd's over, van een ensemble met kamermuziek. Ja. Maar, kan maar dat doe je elke avond, avond bij het avondeten. Ja? Nou, nee, we doen, het, we doen het vaak bij het eten. Het is dus ja, heel ja. fijn om naar te luisteren. Ja. Je moet het eigenlijk zo zien. Het is af en toe wat harder. Dan af en toe, <laughs> zeg maar. Vandaag vragen we niet om er nog meer over te zeggen. Dan haken nu heel veel mensen af. Die natuurlijk boos uh, uit zijn. Niet met het eten zijn. <laughs> maar we zitten natuurlijk. Uh, ja, als we dat hele oeuvre door zouden moeten. Dan, uh, nee, wat... dan worden er tien uitzendingen. Ik vind het een hele, toch wel een hele fijne periode. Uh, waar we het nu over hebben. Zeg maar uh, het zijn ook de platen die ik zelf uh, meestal draai. De eerste drie van McCartney. Ja. Dat hij, zeg maar, hij is soloartiest. Ja. In exile. Uh, hij maakt met Linda een plaat. Want het, Ram is Paul en Linda McCartney. Zeker. Ja. En hij begint een beetje met Wings. En, en, ja. en, en het, is, het is echt de echo nog van de Beatle tijd. Hè, waar we natuurlijk heel uitgebreid uh, steeds zeggen over die veten met Lennon. Ja. En het zeer wat er nog zit. En... Uh, het levert eigenlijk fantastische platen op. Met heel veel, voor mij heel veel... Een soort extra lagen en betekenis. Ja. En ja, uh, ja. ja, dan heb je het dus over... Tot en met ja. 273... Klopt. Uh, is er ontzettend veel uh, moois uh, te beleven. En ja, want heeft hij toch een... Uh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gemaakt. Ja, wildlife natuurlijk de eerste. Ja. Red Row Speedway. Benton de Run 73. Venus of Mars in 75. Ja. Wings at the Speed of Sound is 76. Londontown, 78. Die kan me nog herinneren, Londontown. Die heb ik ook in Dat vind ik ook een mooie plaat. Ja, een mooie plaat. En ja. Back to the Egg in 79. Ja, oké. Okay. Ja. En de ze ze in 1980 uit elkaar gegaan, of 79. En toen kwam hij weer in een dip. Had weer tijd over. En hup, dan begint hij met Paul McCartney 2. Ja, exact. Ja. Oké, okay, dus in 1980 begint hij dan... Uh, wings is uh, ter zielen, laten we het zo zeggen, uit elkaar. Uh, vriendelijk of is het ook met ruzie een beetje uit elkaar gegaan? Dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Nee, je weet het ik geloof meer na, na een soort uh, laatste tour... dat is misschien het een beetje moe Toch waren... Het, ja. dat je zo'n ja. moment hebt van... Ja. Ja. Uh, gaan we ons uh, herformeren, okay. zijn we er allemaal nog bij? Er zijn ja. ook een paar wings leden natuurlijk aan uh, drugs... Uh, en drank ten onder ondergegaan. Ik weet niet of dat ook nog heeft meegespeeld ja, in de tijd. Maar het zou ik inderdaad ook nog eens uh, willen ja. weten hoe, hoe dat toen. Uh, ja. stuk, de break-up van Wings is niet zo'n groot ding als de break-up van de Beatles. Waar nee, vooral zeker. Het zijn. Nee, klopt, ja. Maar het ja. is vast wel een interessant verhaal over ja. te vertellen. Ja. Ja. Nou, hou eens kijken, inderdaad. En toen begon hij dus met zijn tweede solo LP. Laten we daar eerst uh, coming up van draaien. Ja. Een nummertje van maken. Met een van de mooiste nummers van uh, dit het tweede solo LP. Het, het is een beetje rock'n'roll nummer, vind ik ook wel prettig. Uh, ja, het past volgens mij ook goed in die tijd. Het is begin 80 of zo, dus uh, ja. Ja, je ik ziet Dat vind het. ik interessant. Je ziet toch weer dat het. Uh, ja, want dit nummer zou niet in 1970 geschreven nee, kunnen zijn. Ik of ik ook niet zo. Niet. Hij heeft hier ook uh, een hele mooie clip bij, hè? Een hele, hij, McCartney is, heeft trouwens vaak heel erg verzorgd uh, ja. videowerk bij veel nummers. Dat, daar kun je nog steeds uh, video's op van zijn nummers. Dus ik denk van oké, okay, hey, yeah. mooi gemaakt en kende ik niet. Maar dit is ook een hele grappige. Die kan ik je aanraden om eens te kijken. Hij is als een soort. Uh, oké. Okay, dus de video is, ja. is gesminkt of aangekleed. Oké. Okay, uh, ja. ja. Ik had alleen eigenlijk die eerste eten. die, die kikker. Dat was een van de eerste clips, videoclips. Met dat nummer. Dat had hij dat heeft hij geschreven, inderdaad. Ja. Hij heeft het niet gezongen of zo. Dat was iemand anders. Maar... We all stand together. Ja, ja. ja, dat is een bekende clip. Ja. Dat was een van de eerste clips, ja. Dat ja. Ja. kan me herinneren. Maar voor de rest... Uh... Maar vind ik ook wel leuk. De laatste tijd komen er heel veel clips... Uh, of video's op YouTube van de Beatles en zo. En uh, veel interviews en veel achtergronden. En dat is wel leuk, Ja. Het is een dagtaak, maar het is wel leuk om te doen. Ja. Nou ja, dit is uh, grappig. Er zitten dus in die, uh, wat ik noem, Beatle Community, een aantal Beatle-vloggers. Die pikken dat op, want um, op een gegeven moment was er een, is er een foto door de erven van George Harrison gepost. Ik gaf het, uh, was het de verjaardag van Ringo Starr of van, van McCartney of zo? Ja? Gefeliciteerd. Okay. Er kwam een foto en het is uh, gewoon Paul McCartney en George Harrison. George Harrison, heel prachtig lang haar. McCartney yeah. met een baard. Kun je zien, ja, dat moet. Dat zijn de beatles kennen die gaan zeggen, wanneer was dat? Dat stond er niet bij. Ja, dat, kijk naar hun haardracht. Dat was 1970. Dat <laughs> ja, was ja. januari 1970. <laughs> Toen waren de Beatles in feite al uit elkaar. Toen hebben alleen... Paul McCartney en George Harrison... Hè, hebben nog bij yeah. elkaar gezeten. Met yeah. Ringo Star. Met z'n die hebben ze... I, Me, Mine geremix, nog geremixed. En afgemaakt. Lennon was al lang uit de groep. En... Uh, die foto was er nooit eerder gepubliceerd. Gewoon wow. een, één zwart-wit foto. Ja, ja. Wel een heel mooi plaatje. Ze zijn allebei zijn ze aan het spelen. En dat is gewoon een soort treasure meteen. Van, ja. hé, hey, we hebben weer een foto. Ja, ja, ja. Dus het is dus, gewoon beeldmateriaal. Wat je zegt af en toe dan uh, ja. komen de dingen. En er zijn, nou, dat gaan we in september ook weer zien. Met, Klopt, uh, ja. ja. Let it be gaan we dat natuurlijk... Uh, Ik heb een spelen. voorstukje van Let it be gezien. En... Uh, de sfeer is heel anders dan gedacht. Je zou denken een beetje toch een ruzieachtig of zo. Maar blijkbaar wat je zo hoort ook uit de, de eerste commentaren... dat ze toch heel schappelijk en vriendschappelijk met elkaar omgaan. Ja, dat ja. heb ik ook gehoord. Ik ben ja? echt benieuwd. Ja. Ik ben heel benieuwd, ja. Dat het gewoon een beetje open, vrolijke film is. Hè? O, o, o, gewoon vier dat, jongens die ja. muziek maken. Ja. Ja. Dat schijnt het toch wel te zijn. Dus ik ben heel benieuwd. Nog even uh, aftellen een paar maanden... Ja, in september. Nou, dan zijn we van corona af. Dan kunnen we weer met z'n allen naar de bioscoop. En dan, hè? Het IC is leeg en de bioscopen weer vol. Dan ja, open. ja, dat is een goede. Oké, okay, uh, nog een laatste. Nee, nou we sluiten af met Bent on the Run. Dat zetten we even toe. Daarvoor wil ik nog even... Uh, Venus en Mars. Vind ik ook een mooie plaat. En vooral het begin. Het eerste nummertje. En dan is uh, overgang naar... De uh, rock show. Het begint heel rustig, het begint weer op te bouwen en dan is vol erin die rock show. En dat wil ik even laten horen. Sitting in the stand of the sports arena, waiting for the show to begin. Red lights, green lights, strawberry wine, a good friend of mine. Je had nog wel een ander nummer, dat was hi hi, hi hi. Hi hi Ja, we hebben heel veel over McCartney gezegd. Hè? Veel kritiek uh, op de man is dat hij uh, misschien uh, te braaf is, uh, te, te zoet gevoiced. Maar ja. hij komt met hi hi hi. Hij krijgt een band van de BBC. Er zit te veel seks in het nummer. Er zit te veel drugs in het nummer. Nou... Sex, drugs en rock'n'roll, wat wil je nog meer? Hi, hi, hi. Mccartney heeft zich door. Ik bedoel, hij heeft daar wel een beetje gezegd. Nou, ik, ik zat in Spanje en ik, ik voelde me gewoon helemaal coach en ja, Goed. Ja. Ik heb een beetje een ondeugend nummer geschreven. Maar zo, zeg maar zo seksistisch of zo. Uh, niet, nee. pornografisch. En uh, er zat dan ook een drugsreferentie in. Maar het is allemaal nog een beetje meer opgepoetst. En mensen die, die hoorden daar dingen in. Ik dacht, ja, dit, dit kan niet. En dat is misschien ja, dit is nu 2021, maar dit ja. was 20, 1972. Ja. Dus ik kreeg een ban, het werd niet geduid op de BBC. In 1972. Het is van dat Tom McCartney steeds, ja. een compliment. Ja. En dat is grappige. Zij, zij zei er ook later over: we spelen het graag live. Want hoe begin ik? Ik kon nog het nummer aan. Ja. <laughs> Altijd op dezelfde manier. Dit nummer is geband door de BBC. Nou. De hele zaal natuurlijk uit de ja, dak. Ja. Dus, uh, oh, wat leuk. Ja. Als je niet zo moet doden. In het leven... dan uh, is er niks aan. Hè? Dat is misschien uh, nee. wel grappig... Om, uh, om dit nummer toch ook nog eens even te laten horen. En ook weer los daarvan... de muziek. Hoe goed is dit gezongen? Hoe geweldig zijn die gitaars erin? Luister naar die gita al die gitaar. Uh, hoe dat opgenomen is. Uh, ik las ook... Vandaag even bij het uh, naspitten yeah. dat hier ook weer, dus natuurlijk bij heel veel nummers, uh, 20, 30 takes zijn gebruikt. Dat is het misnoegen van die mannen van, van Wings, die yeah. gitaristen. Goeie gitaristen. Maar het moest gewoon zo worden zoals het nu is. En uh, het is natuurlijk gewoon een geweldige rocker. Ja, zonder Geweldige meer. rocker. Ja, ja. ja dus. Uh, Alle lof, yeah. ja. Dat, dat, dat mogen we best nog even, uh, ja. even draaien, dit nummer. Oké, okay, hier komt hij. Hi, hi, hi. Look at Laten we als slot toch even teruggaan naar een band on the run. Ja. He? Waarvan we toch allebei denken... het is een van de mooiste albums van, uit zijn uh, solo carrière. En met name vind ik ook die overgang... Ook, het begint ook weer een heel rustig nummer. Of een rustig stuk. En ineens van bam, dan gaan ze weer voluit. En dan huppakee. Dat vind ik een erg mooi overgang. Zo die gitaar en dan tak, tak, tak. Ja, dat vind ik een van de mooiste stukken, ja. Ja, schitterend. Het is ook, je bedoelt het titelnummer, hè? dat is opgebouwd ja, met meerdere, ja, ja. meerdere delen. Ja, dat ja. komt elkaar die wel als geen ander. Heel mooi, heel mooi. En hij heeft ook uh, wat, wat uh, doorstaan, hè? Daar in, in Lagos. is ja, die uh, ja, ja. Ik weet niet hoe hij daar terecht kwam, maar ja. alles, die man heeft eigenlijk alles geprobeerd en alles gedaan. Maar hij is daar beroofd en... Uh, door een paar straatrovers die je voor, voor, voor weinig geld uh, een kopje kleiner maken. Maar Linda begon meteen heel hard te schreeuwen: dat is een Beatle, dat is een Beatle. Echt waar? Ja. Nee. Ja, en die, toen zijn ze zo geschrokken. Toen zijn ze afgedreven. Zijn ze geschrokken of niet uit eerbied geschrokken? In ieder geval dachten er is, dit is iets, iets aan de hand. Misschien uh, <laughs> moeten we die mama met rust laten. Maar... Huh? Ja? Ja? ja. Dat doe je toch ook niet? Je nee, dat toch is geen beetle een, door het, Nee, hoofd. <laughs> Wel, er is zelfs een Beatle gedood. Dus ja, wat dat betreft. Ja, dan zeg je wat. Ja, ja. Dat, en en, en uh, die andere, die George Harrison, is, is ook bijna uh, omgebracht in zijn, oh, wist zijn ook een indringer ja. geweest. Ja. Op, uh, waar waar woonde die toe? Friars Park of zo. Ja, in Londen toch? Ja. Dat kasteel. En, ja. en uh, die, die kwam tot hun in, uh, in de slaapkamer. Die hadden oh. had een mes. Die hebben ze uh, onschadelijk gemaakt. Oké. Okay. Maar nu niet zegt, ik was het ook al bijna kwijt. Maar het is wel... Maar het blijft een mooi nummer. Ook een heel mooi album. Daar nog wat over te zeggen? Kunnen we daar... Het is in 1973. Dat is ook alweer tijd geleden. Nou, wat nummer... Ik heb het al heel lang niet meer gedraaid, Pim. Maar ik ben met je eens. Het is gewoon een schitterend nummer. Bepaalde nummers moet je wel liggen. Dus bijvoorbeeld ja Jet vind ik... Dat is een van de highlights van het album. Ja, dat, vind ja. ik, dat nummer ligt mij niet zo. Okay, maar ja. er zijn wel hele mooie... Ik vind bijvoorbeeld het nummer over, wat hij over Picasso schrijft, mm -hmm. Grand Old Painter, Died Last Night. Ja. Dat is... Dat schijnt ook weer dat iemand zei van... Kun je daar een nummer over schrijven? Okay. Picasso die... Uh, we hoorden net op de radio, Picasso is dood. Nou, zeg maar, Cartney, wacht maar even. Die ging in de slaapkamer zitten en die gaat dit nummer schrijven. Ja, knap. Dat is een he? anekdote, ik weet niet ja, waar. Ja, het waar is, ja. maar... Die, uh, ja. die komt wel met iets. Het zou zomaar kunnen. Wat waren zijn laatste woorden? Drink to me, drink to my health. Toch mooi, hè? <laughs> dat, waren, dat is wel uh, historisch. Dat waren echt zijn laatste woorden. Ja, ja. ja. ja. Knappe man. Hè. Goed, we gaan Bent on the Run draaien. Uh, als laatste. Dus, uh, nou, Pieter, bedankt. Het was een en... gezellig, Pim. We gaan weer nadenken over een vervolg. Ja, het volg weet wel. Dan gaan we toch wat meer in over uh, um, de wisselwerking tussen Paul McCartney en John Lennon. Ja, dan gaan we die mooi. twee nummers draaien, bijvoorbeeld uh, die boy en, dan, uh, of my, de, en het antwoord van John, enzovoort, enzovoort. Ja. En dan gaan we in tweede uur het uh, derde LP, of het derde, derde solo-album van Paul McCartney. Ja, ik had die Dat, dat moeten we mooie, zeker doen. Uh, ja. Plan. Ja? Gaan we doen. Ja. Luisteraars, bedankt, en tot de volgende keer.